Poedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. MVV en Roda krijgen straf. De twee Limburgse clubs moeten allebei een boete van 5000 euro betalen vanwege de rellen eind oktober. Tijdens de derby vloog het vuurwerk over en weer tussen het uit- en thuisvak in het MVV-stadion in Maastricht. Zes agenten en twee stewards raakten gewond. En in de 42e minuut werd de wedstrijd definitief gestaakt. Roda-coach Treppel was er goed ziek van. Dat het dan zo eindigt is een dramatische dag, laten we eerlijk zijn. En dat is, we maken het voetbal kapot. Bij de volgende wedstrijd tussen de clubs mag Roda JC ook geen uitsupporters meenemen, heeft de KVB bepaald. De burgemeester van Arnhem roept inwoners op om hun vuurwerk in te leveren. Dat mag dit jaar niet worden afgestoken vanwege een vuurwerkverbod. Wie het wel doet of vuurwerk koopt, kan een flinke boete krijgen. De meningen over het inleveridee idee verschillen. Dat mag je niet afsteken je mag je ook niet hebben. Als jij dan kan je weer inleveren. Ja, dat vind ik normaal, ja. Want de honden worden er allemaal bang van. Je mag zelf bepalen wat ze gaan doen met hun vuurwerk en niet zomaar inleveren. Dat klopt toch niet? Je mag tot 25 kilo vuurwerk bij de gemeente inleveren en krijgt dan geen boete. En belangrijk filmnieuws: luister even naar deze trailer. The Dead, the Dead of the Claudio's. The fans are shouting every week. Louis van Gaal's army. Dit hebben we zelf even in elkaar geknutseld. Maar er komt een bioscoopfilm aan over de trainerscarrière van Louis van Gaal. Met in de hoofdrol niemand minder dan Louis van Gaal zelf. Tegen V.I. zegt hij dat zijn imago niet echt klopt met hoe hij in het echt is. En dus heeft hij zich drie jaar lang laten volgen door een filmmaker. In de docu gaat het over alle hoogte en dieptepunten van van Gaal. Bij Ajax, AZ, Barça, Bayern, Man United en Oranje. En vanaf 14 april draait hij in de bioscoop. Het weer. Het kan dus eventjes schat zijn. In de loop van de middag loopt de temperatuur op en dan zijn de problemen ook voorbij. Het wordt 1 tot 7 graden en morgen is het een graad of 8. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De brug over Zijkanaal C bij de N202 IJmuiden richting Amsterdam is afgesloten door technische problemen. En tot zover de verkeersinformatie.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 Williams ...met uh, The Most Wonderful Time of the Year, of, uh, of nee, It's The Most Wonderful Time of the Year, ja. want dat is het natuurlijk. Kerst en hier ook op ZFM, nu met de ZFM eindejaarsuitzending 2021. Maar ook komend weekend kunt u genieten van genoeg uh, kerstplezier op de Zandvoortse radio. Er gaat zelfs een speciale winterse top 50 worden uitgezonden door de collega's van Zandvoort op zaterdag. Vanaf twee uur komende zaterdag op eerste kerstdag dus de winterse top 50. Samen met Rob Harms en Albert-Jan Vos zenden zij deze uit. Natuurlijk om gezellig in de sfeer te komen voor het kerstdiner. Ook al kan die dit jaar weer in beknopte vorm doorgaan. Uh, dus komende zaterdag dus om twee uur weer gezellige kerstsfeer. Ook op ZFM Lucy. Hartstikke leuk. Ja, en ik ja. weet uh, zelf ook dat we... Zaterdagochtend bij Goedemorgen Zandvoort er ook nog een feestje van gaan maken. Dus daar gaan we ook luisteren. We gaan allemaal luisteren naar de kerstfeer op ZFM Zandvoort. Ik en heb net al even. Hoe laat is dat? Uh, de Goedemorgen Zandvoort is altijd van 10 tot 12. Oh, dat is lekker bij de kerst. Uh, bij, bij de kerstontbijt. Ja, ja, dat is wel. Wij, wij ontbijten altijd vroeg met kerst. Ja. Oh, nou, ja. ja wat doe jij eigenlijk bundes. Nou, rond die tijd wel een beetje. Ja, vind ik. Rond elf uur. Lekker ja. relaxed. Een ja. uh, ja. beetje uitslapen. Nou goed. Uh, Lucy, ma ma ma ma maak je maar even warm voor de quiz zometeen. En uh, dat doen we met het uh, be begeleidende muziekje er naartoe van uh, Bruno Mars, Anderson en Silk Sonic. Ja, je met. hebt toch wel de antwoorden voor me opgegeven net als vorig jaar? Nee, nee. <laughs> dit, dit jaar heb ik dat toch echt dus voorkomen. <laughs> Ze staan niet op het itemblad. Oh. Echt niet. Leave the door open. Zometeen de quiz bij ZFM Eindejaars. Oh, you got class. you got plans. That. I'm sipping wine Sip, in a robe, I look too, good look too good to be alone, pool. my house clean, uh. my pool warm, pool warm. just shaved, smooth like a newborn.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 Dat was dus Bruno Marsa met Silk Sonic het nummer Leave the Door Open. Heerlijk nummer, al zeg ik het zelf. En Lucie is het daar vast ook mee eens. Jawel, jawel. Want anders uh, ben je natuurlijk uit, hè? Ja, dan, ik durf niet te zeggen. Oké. Goed, Lucie, we gaan over uh, op de quiz. En uh, de, daar hebben we ook altijd een paar fragmentjes bij. En we beginnen ook met een fragment. Dus eerst even luisteren. Ik Goedenavond. Ik, wij, we staan hier vanavond met een, uh, een sommige moed. En ik denk dat veel mensen die nu zitten kijken, dat ook precies zo zullen voelen. Want een ingelaste persconferentie op zaterdagavond, vier dagen na de vorige persconferentie, dat belooft natuurlijk niet veel goeds. Nederland gaat vanaf morgen nog een keer in lockdown. Nederland gaat nog een keer op slot. Ja, wie was er naast Mark Rutte en Hugo de Jonge als derde persoon aanwezig bij de persconferentie afgelopen zaterdag? Ik zoek het op, want ik, was er, ik heb hem niet gezien. Dat wordt bijna twee voor twaalf dan zo. Ja, ja. dat, dat zoeken, we op. Zo, zoeken we op. Nee, het was Jaap van Dissel van het RIVM. Uh, die, die kwam erbij om extra de situatie met Omicron te benadrukken. Omdat nu nog natuurlijk nog niet zoveel, of zeker op dat moment op de staat nog niet zoveel... ...hevige effecten van die variant te zien waren, maar... Wel uh, het gevaar wat zij zien aankomen vanuit het RIVM. Daarom was Jaap van Dissel daar ook bij aanwezig. En uh, we blijven nog even bij politiek. We hadden het eerder deze uitzending al even over de verkiezingen van afgelopen maand. En veel nieuwe partijen die daarbij in de Tweede Kamer kwamen. Hoeveel uh, Tweede Kamerfracties telt de uh, Tweede Kamer inmiddels? 17. Dat, dat oké, okay, ik reken het een half puntje, want dat was het inderdaad na de verkiezingen. Maar inmiddels zijn er alweer twee fracties ook afge, afgescheiden. Afgehaakt. Af, nou, ze hebben zich uitgesplitst. Om zich heeft ze natuurlijk als onafhankelijk lid afgesplitst van het CDA. En uh, uh, er is weer ellende binnen de FVD. Dus de groep van Haga ging ook alleen verder met z'n drieën. Ach, ach, ach. Wat uh, onder andere, wat overigens wel natuurlijk... Uh, kan, Want hij had ook voldoende stemmen voor dat aantal zetels meenam uh, met zijn afsplitsing. Dus uh, dat is dan wat dat betreft iets positiefs. Komt het ook positiefs? nog goed in politiek Den Haag, denk je? Weet ik niet. We hebben in ieder geval een kabinet. <laughs> Oké, okay. uh, we gaan even terug naar Zandvoort. Want ook hier hebben veel partijen een reële kans om na de verkiezingen van komende maart in de gemeenteraad te komen. Een van de nieuwe lokale partijen is Zee. Waar staan die drie letters voor? Ik heb het geweten. Zandvoort... Zandvoort. Ze echt? willen op zoek naar verbinding. Eenheid. Nee, Zandvoort echt één. De partij oh, Z kondigde nee. zich afgelopen december Dat is aan. Van mij. Je, je moet er nog een beetje inkomen, maar misschien uh, belooft het meer goed als we overgaan naar de muziekvraag. En uh, nou, die volgt als volgt. Dan gaan, gaan, we even, gaan, even gaan we even luisteren. Zandvoort. Ja, met het nummer Ziti Ebueni won namens Italië welke band het Eurovisie Songfestival. Dat was toch die rockband? Ja. ja maar... Je hebt ze net nog genoemd. Heb ik ze net genoemd? Ja, we hadden het nog over begin, voor de uitzending. Oh, maar dat ben ik alweer kwijt. Dat is, de, de, de, altijd, de naam wordt op verschillende manieren uitgesproken, maar het is Moneskin. Ja, het was mijn muziek niet. <laughs> Dus, uh, Oké, okay. um, Even kijken. Ik uh, vrees voor het volgende fragment. Maar we gaan er toch even naartoe, denk ik. Uh, het tweede fragment van uh, deze quiz. Een super laatste ronde. En zo zet ze deze race naar haar hand. En wat zit er dan nog in voor die andere afstanden? Dat iets voor later. Eerst mag ze hiervan genieten. Van dit geweldige succes. Goud in de atletiek. Ja, op olympisch niveau. Dat is zo bijzonder. Ja, een geweldige prestatie van deze vrouwelijke uh, atletiek uh, Op de Olympische Spelen won ze goud en twee keer maar liefst. Uh, hoe heet zij? Sifan. Ja. Hassan. Ja, helemaal goed. Uh, Oorspronkelijk uit Ethiopië, maar veroverd uh, meteen de sportwereld in Nederland ook natuurlijk met haar uh, ongekende prestaties. En uh, ja, dat hebben we ook geweten en uh, intens van genoten natuurlijk uh, afgelopen jaar. Dan even naar een andere uh, ja, gradatie van nieuw. Als je nou had gevraagd wie was de sportman van het jaar, ja, ze is ook uitgeroepen tot. Dat wilde ik nog zeggen inderdaad ook uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar gisteravond tijdens ja. die uh, uitreiking. En de sportman van het jaar is inderdaad onze eigen Max verstappen. Uh, dan even een vraag van een andere orde. Op 15 augustus 2021 vond de val van Kabul plaats. Door welke groep? Uh, welke groep nam de macht over heel Afghanistan over? Welke terroristenorganisatie heeft dat overgenomen? Taliban. Ja, helemaal goed. Um, we konden 2021 niet op de traditionele manier openen met een frisse duik. Hoe heet de actie van UNOX om ook weer komende nieuwjaarsdag fris te openen? Eet hem thuis. Doe... Oh, een Eet en hem thuis. <laughs> Eet hem thuis. Ja, omdat het natuurlijk worsten zijn van UNOX. Ja, ja, ja. Ik snap hem wel. Ja, ja, ja. Oké. Okay. <laughs> Ben... <laughs> Eet hem thuis. Ja, de worsten van Unox. Lekker met de rook. Ik, ik, ik, ik oh krijg al meteen weer dat muziekje van de Unox reclame in mijn hoofd. We zitten veel te veel reclame te maken voor worsten. Dat is helemaal niet de bedoeling. Um, de actie van Unox om ook komend uh, nieuwjaarsdag uh, fris te openen is... Een water uh, of Ja, nieuwjaarsdag uit Blik heet het officieel. Ja, maar ik ja, reken ja. hem ook goed inderdaad. Mensen kunnen thuis zelf... Uh, de, de, de kou doorstaan op uh, die nieuwjaarsdag dus. En ook een mooie actie, als je bij Unox deze blikken bestelt... dan gaat er geld daarvan naar de Voedselbank... waar we natuurlijk ook even extra aandacht voor hebben... deze dagen van het kerstgevoel. We hoorden al aan het eerst een nummer van hun van de groep ABBA. Die kwamen dit jaar met een nieuwe muziek. Hoe heet het nieuwe album van de Zweedse Vier? Ik ben, ik ben oh, wat zwaar. erg dit. Ja, dit Vo is echt ging erg. het beter, hè? Ja, had er, ja toen, had het <laughs> toen had ik de antwoorden eronder gezet. Dat was, dat was wel weer... Dat oh, als was je nou ook... de vragen eerst had voorgelegd, die krijgt ze nu uh, koud op mijn dak. Had ik ja, maar dat, dat is een volbeleid. quiz, hè? Dat is een quiz. Ja, ja. Ze, ze, ze gaan ook uh, op reis goed. met hun muziek. Ja, uh, goed Ze geweten. gaan letterlijk aan voyage, want hun uh, nummer heet ook zo, uh, hun nummer, hun album heet ook Voyage. Of uh, voyage, of hoe je dat ook uitspreekt in het Engels. Maar het is een Frans woord, voyage. En uh, de, zo heet dat album dus, Lucy. Nou, ik zal het niet meer vergeten. Nee, nee, oké. Okay. Een uh, vrouwelijke zangeres die ook met uh, nieuwe muziek kwam uh, afgelopen jaar. Dat was is, Adele. Ja, zeker. Uh, fan van? Ik vind, heel, ja, ik vind het een hele goede zanger. Vind je het niet een beetje hetzelfde altijd? Eh... Uh... Ja, dat daar ja, ja, nou. Mm. Want we gaan nu uh, luisteren naar een van haar mooiste nee, nummers. Ik, van ik, het. ze uh... heb gewoon een hele, ja, een hele aparte stem. En dat lijkt, dan lijkt het misschien altijd hetzelfde. Mm -hmm. Maar het is het niet. Nee, precies. En dezelfde nummer, soort nummers zijn natuurlijk ook geschikt voor haar. Omdat ze zo'n uh, prachtige stem heeft. Ja, en dat komt ook weer goed uh, tot zijn recht in het volgende nummer van haar. Uit haar nieuwe album, uh, 30 dus. Die ze afgelopen najaar uitbracht. Het nummer... Easy on me, Adel bij ZFM 2021.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 Ja, het, het paard was nog even mooi meegenomen in de muziektrack. Uh, Sleigh Ride natuurlijk. Een echt uh, klassieker in de kerstmuziek uh, van de Ronettes natuurlijk. En uh, ja, we blijven even bij muziek, uh, Lucie. Want jij hebt ook jouw muziekmoment van 2021 meegenomen. Ja, ja, he, want uh, je hebt namelijk een nieuwe artiest ontdekt. Ja, ik heb hem uh, ontdekt uh, op de LP van de BG's. Dat uh, is een ode aan de broers van Barry Gibb. Uh, de LP heet uh, Greenfield. Het is trouwens een hele mooie LP... waar hij met verschillende zangers en zangeressen... Uh, uh, opnames heeft gemaakt. Uh, onder andere met Dolly Parton... en met mm -hmm. uh, Olivia Newton-John. Maar ook deze zanger... die uh, uh, speelt daar een nummer op. Uh, en toen dacht ik van... jee, wat vindt hij dat mooi wat is dat mooi. En dat is uh, Keith Urban... Uh, hij is uh, best wel een heel bekende artiest ja, ja. in de uh, in country en western wereld. Hij is getrouwd met uh, Nicole Kidman. En uh, hij komt, uh, als, het, als ik het goed heb, 22 mei volgend jaar, 2022 naar de uh, ahoy in uh, Rotterdam. En daar zijn, dacht ik, nog uh, kaarten te Kaartjes op. voor, oké. Okay. Ja, Bewaar er wel een voor mij, want ik wil er ook graag heen. <laughs> Let erop, Lucie. <laughs> <laughs> ik wil er ook graag heen, dus ik moet even snel wezen, want het gaat best wel snel. Uh, het nummer wat wij van hem gaan draaien is... Uh, Tumble. Tumbleweed. Ja, en uh, ja. kan je alvast, voordat we er zo naar gaan luisteren, waar wat jou betreft het nummer over gaat? Het gaat over uh, steppenrollers. Weet je, die... Die, die, uh... ja, die ook wel in films voorbij zien Ja, die daar, ga, daar heeft hij het over. Ja, ja, ja. Gewoon, gewoon eigenlijk... De titel is letterlijker dragen. dan wat je denkt. Uh, een heel mooi nummer. Een mooi nummer inderdaad van Keith Urban uit een speciaal album. Ook, uh, ik ben ook erg fan van dat album met uh, zijn muziek. Dus hij ligt uh, lekker in het gehoor. Uh, Lucies muziekmoment van 2021. Het is uh, Keith Urban met The Mowidness. Ja. Than a two-dollar shot of whiskey, looking pretty sitting at the bar, so looking around the room with a devil on your shoulder, like you're about to steal a cowboy's heart. I'm your Billy the Kid, so baby, let's get you gone. I ain't even sure just to where you're headed, but I sure like a tag-along. Hey, Miss but well, I believe that you. Tombowee, is better than one. Like a Teach me your gypsy ways. Come on, baby, show me the roads. The real world can chase this girl, but we we'll leave him in a cloud of smoke. No telling them we're winding up Rebels like you and me. Nowhere, anywhere, everywhere. Out there, somewhere in between. than one. Montreal, bij ZFM Zandvoort met haar kerstzingel Angels in the Sky. En uh, we gaan over naar uh, de, de burgemeester uh, in deze uitzending, Lucie. Hij zit hier niet net als vorig jaar in de studio, maar we hebben er op een andere manier toch een mooi item van uh, weten te maken. Uh, we luisteren zo meteen naar Gert van Kuik in gesprek met uh, de burgemeester David Monenburg, Gert van Kuik van de Zandvoort Podcast over zijn, de, in gesprek dus met de burgemeester, over zijn twee jaar burgemeesterschap en waarin corona dominant werd en ook natuurlijk met de focus op afgelopen jaar. Lucie, we gaan luisteren naar het eerste fragment en ik ben heel benieuwd wat de burgemeester allemaal te vertellen heeft. Dus we gaan snel luisteren. Ik heb begrepen dat u bent begonnen in september 2019. Dus eigenlijk heeft u maar een half jaar normaal bestaan meegemaakt in Zandvoort.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 Ja, goed, de, de, de, de, de, de, van alles wat hier in Zandvoort gebeurd is, is natuurlijk de Formule 1 in het eerste weekend van september uh, alles overheersend. Um, maar niet alleen dat weekend zelf, maar ook de hele aanloop ernaartoe. Het eerst wel en het eerst niet doorgaan. Um, toen uiteindelijk het uitstel, uh, de onzekerheid die heerste in de aanloop ernaartoe.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 uh, ja, alles hebben ingekocht en vervolgens de deur weer op slot moeten gooien. Maar gelukkig, uh, ja, er zijn regelingen uh, om ondernemers te helpen vanuit het Rijk. We hebben als gemeente gelukkig ook een coronafonds in kunnen stellen... waar uh, geld in gestort is vanuit de, aankoop, of de verkoop van de aandelen van Eneco. Dus we proberen ook echt...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 Ja, zometeen meer van het gesprek met de burgemeester... dan ook hoe 2021 David Molenburg persoonlijk raakt... en natuurlijk zijn kerstboodschap. Maar Lucie, jij hebt nog wel een leuk uh, aandachtspuntje... want jij zette vorig jaar uh, de burgemeester bij Sanford... de namelijk in het zonnetje... en daar is de afgelopen jaar iets leuks mee gedaan. Hè? Ja, dat, uh, de, dat filmpje is uh, opgepakt door uh, Lucky TV, TV... en dat is... Uh, ik weet niet meer precies wanneer, want Dolly attendeerde mij erop. Die zei, Luus, van... Uh, je je bent bij uh, Eva Jinek. Uh, <laughs> en, jij, en jij dacht? <laughs> ja, ik denk, nou wat is dit dan weer? En dat uh, was. Uh, ze, hebben, ze hebben het gebruikt voor uh, iets met luidsprekers luidspre op uh, in Zandvoort uh, om het geluid van oh, Spiel ja. naar het dorp te halen. Uh, ik, ik schrok ervan, maar het was wel heel grappig. <laughs> ja, ja, ja, ik, doe, ja, ja, ik doe het toch niet verkeerd. Jouw ja, ja, one, uh, one Minute of Fame ja. van het afgelopen jaar was bij Eva Jinek. Ja, dat, dat kunnen niet veel mensen zeggen, denk ik zo. Nee, bij Lucky TV. Nou nee, goed, zometeen nog meer uh, woorden van uh, onze burgemeester David Molenburg. Maar we gaan eerst een stukje muziek luisteren, Lucie. Ja, we hebben een nummer van uh, Charles Aznavour. En uh, als ik het goed uitspreek, is het Noël doodgevagen.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 Toute mon amour Afwisseling van het gesprek met de burgemeester. Namelijk nou, het nummer van Jean's als Nouveau. En hoe heet het nummer, Lucie? Noël. Dood Travois. Ja, ja, dat doe je. Ja, ja inderdaad. Dat Noël, Dood Travois. Uh, heb ik heel lang op zitten oefenen? We zeiden net tegen elkaar: iedere artiest heeft eigenlijk wel een kerstnummer, maar ik wist niet dat Charles als Nouveau ook kerstmuziek had. Oké. Okay. Maar inderdaad. Wie ziet het. Oké. Okay. <laughs> ik heb weer wat geleerd de ja. afgelopen week.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 Ja, dat was uh, Gert van Kijker in gesprek met uh, de burgemeester David Monenburg. Lucie, wat viel, jij, viel jou op in de afgelopen tien minuten? Nou, dat uh, de burgemeester het ook weer over de ondernemers heeft gehad... over de horeca in Zandvoort. En dan uh, wil ik nogmaals benadrukken voor de, de aankomende feestdagen. Uh, als je iets had willen uh, uh, reserveren, het restaurant... Uh, bel ze op, bestel daar het eten en haal het op. En uh, ja... Eet ja, het, uh, het is. Ga, ga geef ze een luisteren. steuntje in de rug ook uh, deze kerst. Dan blijft de horeca Zandvoort steunen. Uh, wat mij ook opviel is dat... Ja, er is gelukkig steun wel voor de horeca. Maar ja, uh, het kan altijd beter. En wat me wel heel erg leuk was, was... Uh, het heerlijke vergelijk met de Koeien in de Wei. Dat hij zo ja. blij was dat hij weer uh, met zijn band op kon treden. Ja, daar wil ik ook inderdaad nog even op doorgaan. Inderdaad, al dat persoonlijke wat hij brengt in zijn ja. uh, eindejaarsboodschap. Uh, dat is altijd uh, uh, goed om te horen. Inderdaad. Ook uh, hoe zo'n burgemeester als mens gewoon enorm die passie voor uh, muziek uh, mist. Uh, de, de, de, de, dat was uh, ook een mooi moment. En nou, inderdaad ook. Uh, lastig inderdaad voor zijn zoons die natuurlijk iedere keer naar hem, als ze naar hem willen komen zich moeten testen. Dat moet natuurlijk ook wel... Een, uh, ja, op een gegeven moment wordt het natuurlijk opgeving, automatisch. Maar uh, dat is uh, geen makkelijke tijd. Uh, zeker ook niet als uh, uh, burgervader van Zand wordt om dat woord er nog maar bij ja. te houden. Maar ik het denk, is wel een hele betrokken burgemeester ja, altijd. Ja. Ik, loop, ik zie hem ook heel regelmatig in het dorp lopen en dan... Uh, uh, ja, dat, uh, dat onder de mensen. Onder de mensen te zijn, ja. Ja, zeker. En uh, iets wat uh, denk ik jou nog wel positief in de oren klonk is dat er een uh, stembureau wordt geopend op ja, het uh, Red Bull we? Racing lounge. Ja. Dus uh, daar ga jij stemmen natuurlijk. Ja, daar ga ik stemmen. En ik denk heel veel met mee. Ja, ja, ja. Want dat is natuurlijk wel een hele leuke locatie. Ja, ja. Dus dat stemmen komt wel goed dit jaar. En dan kleur je geen vijf rode lampjes, maar natuurlijk één hokje, maar in iemand anders is je stemboyant uh, ongeldig. Mag ik geen vijf doen dan? Nee, dat is alleen bij de F1. Oh. Dan heb je heb toch je van die vijf, vijf rode ja, lampjes? Ja, daarom, dat <laughs> denk ik. En nou, dan ben ik toch op het scooter, mag ik er dan ook vijf doen? <laughs> niet. Nee, dus, nou, nee. mensen vergis je niet, mag maar één hokje rood maken. Dus op, Oké, okay, helemaal goed. En dan gaan we op volle toeren richting uh, die uitslag van de verkiezingen. dus Ook op uh, de avond van uh, 16 maart 2022. We gaan uh, over naar een stukje muziek. En uh, dat komt uh, dit keer uh, van Queen. Met het heerlijke kerstnummer Thank God It's, it's Christmas. Christmas.